4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Hoe stiekem is de Kamercommissie die over de Veiligheidsdienst gaat? En dit weekend congresseert de VVD. Wij zijn benieuwd hoe de PvdA daar over de tong gaat. Dat straks in Villa VPRO. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. De twee mannen die gisteren in Londen militair vermoorden... waren bekend bij de Britse inlichtingendiensten... Dat meldde media op basis van bronnen binnen de regering. Het duo zou de afgelopen jaren in een aantal onderzoeken... van de veiligheidsdiensten naar voren zijn gekomen. De inschatting was steeds dat ze geen aanslagen wilden plegen. De Britse media meldden ook dat de twee waarschijnlijk... van Nigeriaanse afkomst zijn. De politie zegt daar niets over. Een van de twee zou van oorsprong een christen zijn... die zich tien jaar geleden tot de islam heeft bekeerd. Hij is nu 28. Het gaat om de man die direct na de moordaanslag... een verklaring aflegde voor een camera. Minister Schippers ontkent dat ze te laat is begonnen... met het bestrijden van fraude in de zorg. SP-kamerlid Leijten zei in de Tweede Kamer... dat de minister nooit iets heeft gedaan... aan verspilling en weglekken van geld. Schippers wees dat met grote stelligheid van de hand. Vanaf het moment dat ik minister ben geworden... is dit echt focus van beleid geweest. Maar mij verwijten dat ik heb weggekeken... om. Als er gefraudeerd is, is echt, vind ik, volstrekt onterecht. Schippers verweet de SP dat die partij tegen alle voorstellen was om fraude te bestrijden. De minister wil proberen dat patiënten vanaf begin volgend jaar een begrijpelijke zorgrekening toegestuurd krijgen. Zoals de Kamer wil. Het OM heeft het vermogen van drugshandelaar Johan V, alias De Hakkelaar, niet kunnen achterhalen. V werd 15 jaar geleden veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Zou daarmee miljoenen hebben verdiend... maar een jarenlange zoektocht naar het drugsgeld is op niets uitgelopen. Toem zal hem daarom niet meer vervolgen voor witwassen. Een Brabantse huisarts mag geen vrouwen meer behandelen. De getrouwde arts kreeg in 2006 een seksuele relatie... met twee vrouwelijke patiënten, wat voor een huisarts taboe is. Een psychiater zegt dat er weinig kans is op herhaling... als de arts zich laat behandelen. Maar het regionale tuchtcollege Eindhoven neemt geen enkel risico. Het college wijst erop dat uh, meneer een therapietraject volgt. Uh, dat zou dus in principe toe kunnen leiden dat een voorwaardelijk de bevoegdheid zou worden ontzegd. En dan onder de voorwaarde dat hij het therapietraject volgt en ook met succes afsluit. Maar daarin heeft het college dan weer niet voldoende waarborgen gevonden. Het is voor zover bekend niet eerder voorgekomen dat een huisarts alleen nog maar mannen mag behandelen. Restaurants mogen toch hervulbare flesjes olijfolie blijven gebruiken, zonder etiket. De Europese Commissie heeft een omstreden plan voor verplichte etiketering ingetrokken. De Commissie wilde de maatregel invoeren om de kwaliteit en de echtheid van de olijfolie te garanderen. Het plan leidde tot een storm van kritiek. Een bijvulverbod zou onnodig duur zijn en slecht voor het milieu, zegt Koninklijke Horeca Nederland. Nou, u moet u voorstellen. Dan waren we opgezadeld met uh, regels uh, waarbij uh, alle uh, restaurants, alle hotels... Uh, alleen nog maar dichte flesjes hadden mogen verkopen... die allemaal uh, eenmalig open kunnen. Dan kan je er iets uh, van gebruiken en dan moet je het weggooien. Nou, daar zit niemand op te wachten. Ook premier Rutte noemde het voorstel bizar. Koninklijke Horeca Nederland is blij dat het plan nu van tafel is. Het weer, buien trekken over het land, soms met onweer en hagel. En af en toe breekt de zon door, vooral in de kustprovincies. Het is ongeveer 11 graden. Vannacht kan het aan de grond gaan vriezen. Morgen en ook in het weekend blijft het wisselvallig en kan het stevig waaien. ANB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. In de Randstad staan de eerste dagelijkse files. Er uh, staat in totaal 60 kilometer file. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat voor Urmond 4 kilometer stil. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. In het noorden is de A28. Assen richting Groningen, dicht bij Vries. Er ligt daar olie op de weg. Het verkeer wordt langsgeleid via de af- en oprit. verkeer naar het noorden kan het beste omrijden via Heerenveen. Over de A32 en de A7. Naar de steer gaat de file verder. Blijf luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u hier op Radio 1... met zometeen ons eigen politieke panel. Maar eerst dit. Politiek, politiek, politiek, politiek. Ik kijk niet en ik zie niets. Het parlement, het politiek, spel en de knikkers. Politiek, politiek. Ik praat niet, dus ik zeg niets. Deel 15. De commissie stiekem. Ronald van Raak van de SP, je hebt hier in Den Haag heel veel commissies... maar er is één commissie die heel erg tot de verbeelding spreekt... en dat is de commissie Stiekem. Wat doet die commissie eigenlijk? Dat is in ieder geval de commissie waar de fractievoorzitters in zitten... en die worden geïnformeerd, uh, officieel over staatsgeheimen... maar dat weet ik niet en dat is ook het probleem. Uh, ik moet de regering controleren als het gaat om de AIVD. Uh, soms weet hij dingen die ik niet weet, maar kan hij die, die niet tegen mij zeggen... Waarom is die commissie stiekem destijds eigenlijk opgericht? Nou, omdat je bij het, met de geheime dienst natuurlijk wel met het probleem zit dat niet alles openbaar kan worden. En toen is besloten om de commissie stiekem te maken, om daar de fractievoorzitters uh, te informeren... en hen verder geheimhoudingsplicht te geven, zodat toch op een of andere manier het parlement uh, uh, uh, geïnformeerd wordt... maar de informatie wel geheim blijft. De SP heeft in het verleden altijd kritiek gehad op die commissie stiekem. Hè? Jullie hebben eigenlijk altijd gezegd van ja, waarom is dat nodig? Ja, omdat wij niet in een commissie stiekem wilden zitten... waar uh, onze fractievoorzitter allerlei informatie krijgt... die misschien helemaal niet geheim moet blijven. Wij zijn in die commissie gegaan toen de afspraak is gemaakt... dat de fractievoorzitters uh, van tevoren uh, kunnen zeggen... welk als bij een bepaald onderwerp... Uh, dat zij vinden dat dat niet in de commissie stiekem moet worden besproken... maar gewoon in de Tweede Kamer. En of dat in de praktijk gebeurt, ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet controleren. Is het grootste probleem ook niet voor de SP en uh, voor de fractievoorzitter Emiel Roemer... dat hij zich toch hier ja, vastketend eigenlijk aan zo'n commissie... Hij, mag, hij kan niks met die informatie eigenlijk. Nee, dat is heel moeilijk. Uh, maar ja, we zitten samen in één fractie, we moeten ook dingen bespreken... en als het gaat over de AIVD, ja, dan kan hij niet altijd alles zeggen... En hij kan ook niet altijd alles heel tot uit hun treuren voorbereiden... omdat dingen geheim moeten blijven. Zelfs de agenda moet geheim blijven. Uh, ja, daar zullen alle fractievoorzitters zich wel eens ongemakkelijk bij voelen. En ja, de enige oplossing die ik zie is uh, dat de fractievoorzitters bepalen... wat er besproken wordt en niet de regering. Maar is dat toch niet nog heel erg smal dat de fractievoorzitters gaan bepalen... welke informatie wel en niet met de Tweede Kamer dan gedeeld kan worden... Ja, ik kan me ook voorstellen dat de fractiespecialisten erin zitten. Uh, de, de woordvoerders Binnenlandse Zaken. Maar dan heb je weer het probleem dat diezelfde woordvoerders... in het openbaar de discussie met de minister van Binnenlandse Zaken moeten voeren. Ja, en dan wordt het wel heel ingewikkeld. Want dan moet ik dus een discussie gaan voeren met de minister van Binnenlandse Zaken. Terwijl ik bepaalde informatie niet in dat debat mag betrekken. Ja, en dan wordt het wel erg schizofreen. Uh, ja, dat is misschien ook weer niet goed... Is er eigenlijk hier een oplossing voor, voor die commissie stiekem als het aan de SP ligt? Ik denk dat die commissie stiekem vooral zo weinig mogelijk gebruikt moet worden... voor alleen de dingen die echt staatsgeheim zijn. En een oplossing zou kunnen zijn dat wij als Commissie Binnenlandse Zaken beter geïnformeerd worden... En dat kan bijvoorbeeld door de commissie van toezicht. Er is nog een commissie van toezicht, de CTIVD. Dat is een aantal mensen die benoemd zijn door de Tweede Kamer... en onafhankelijk onderzoek doen. Ze kunnen met iedereen spreken in de AIVD. Ze kunnen alles zien. Ze kunnen in de kluis, zoals dat heet. Maar volgens de huidige wet mogen zij ons alleen informeren... Uh, of de AIVD zich wel aan de wet houdt. Dus ik zou graag zien dat deze commissie van toezicht meer mogelijkheden krijgt om de Tweede Kamer te informeren. Namelijk over alles wat ze weet, behalve als het echt staatsgeheim is. Ik wilde Emiel Roemer nog wat vragen stellen over die commissiestieken, maar ik kreeg van de woordvoerder al te horen van... Uh, ja, dat gaat toch niet door. Nee, hij mag daar dus niet over spreken, terwijl hij er het meest van weet. Ik mag er wel over spreken, maar ja, ik weet er in principe niks van. Ja, dat is het probleem. Dat was een bijdrage van Klaas Dentek. Het Vragenuur met vandaag. Oudje van Hoeselt, politiek redacteur De Goede Amsterdammer. Max van Wezel, politiek commentator Vrij Nederland. En Bernhard Mooien, VVD-wethouder en lokale burgemeester van Hilversum. Even een reactie op Klaas op de bijdrage van Klaas, de commissie stiekem... Uh, Aukje sprong uit de vel. Aukje sprong uit de vel, nee, nee, we, we, woede, we kunnen haar nog even laten sudderen. Nee, nou, ik heb geen eens een <laughs> vraag nodig, geloof ik. Brandlos. Ik moesten eigenlijk heel eerlijk gezegd heel erg lachen... want het is natuurlijk ja. heel ingewikkeld om te praten over een commissie stiekem... want ja, die is, bij, die is stiekem, dus alles is ja. stiekem. Ja, ja ik ben soort, je snel uitgepraat Ja, je, je bent ja. eigenlijk snel uitgepraat. Ja, Max, ja. waarom is het bij ons altijd zo'n probleem? In Engeland en de Verenigde Staten, andere landen waarschijnlijk ook... Van die twee landen weet ik het dan een beetje. bij van die oversight com committees van het parlement. En dat werkt gewoon zo goed en zo kwaad als het gaat. Want het dilemma geheim en politieke verantwoording blijft altijd een punt. Jij ja, hebt altijd ook... wat te zeiken. Ja, en de, het is daar ook uh, meer openbaar, denk ik, in Amerika. Ik weet dat uh, Argos, een ander VPO-programma dan dit. Uh, wel eens via, via Washington dingen te weten is gekomen... die in Den Haag echt absoluut uh, werden, werden stilgehouden... Ja. Voor deel stonden die <coughs> gewoon op de site van de CIA. Birnoud Mooijen, uh, wethouder en lokale burgemeester hier in Hilversum. Heeft, heeft een gemeente ook zo'n commissie stiekem? Misschien anders, maar is er, een, is er een groepie wat dingen bespreekt... waar de rest van de gemeenteraad en de gemeente echt helemaal niets van te horen nee, hoor, krijgt? zo'n zo commissie hebben we Maar niet. dat zegt u natuurlijk omdat hij er uh, wel is, maar omdat hij deur uh, nee, niet mag zijn? Nee, we hebben natuurlijk echt niet. Oké. Okay. Uh, er is wel een commissie die bij, bij uh, burgemeestersbenoemingen... Dat is bekend natuurlijk, maar die mag niet uit de school klappen. Maar een geheime commissie hebben we niet. Okay. Nee, maar u heeft in de vorige leven uh, een opleiding Russisch gedaan aan de school Militaire Inlichtingendienst. Dus u heeft een beetje affiniteit met deze materie. Wat zegt u van dat dilemma? Kom je daar ooit uit of daar moet je gewoon mee leven? Daar dan is je moet je mee leven. leven. Zo'n commissie is prima. Uh, die, die, die bestaat, die is er. En maar zou er die, iets meer openheid kunnen zijn, zoals in Amerika, wat Max net aansluit? Uh, ik ik weet niet of dat nuttig is. Ik, ik weet niet of, dat, uh, of het niet nee. hm. in moet geval, iets brengt. En die ik gewoon vreemd spriepen. vind, is dat Van Raak dan pleit... dat fractievoorzitters gaan bepalen wat er op de agenda komt. Want die fractievoorzitters die weten juist niet van tevoren wat er allemaal nee, speelt. Dat lijkt, aan dus aan dat lijkt me dus niet verstandig. Nee. Gewoon Precies. laten zoals het is. Zo is het. Zo is het. Oké, okay. uh, we gaan zo meteen uitgebreid over het VVD-congres uh, hebben dit weekend. Maar meneer Mooijer, toch even nog eventjes dit. U gaat erheen, natuurlijk, neem ik aan. Nou, ik ga heen, nee. U gaat er niet nee, heen. U gaat er nee, niet heen in de fabriek in Maarsen. Het is een vreselijk oord, die fabriek. Ik ben er ooit eens een keer geweest. Gaat u, waarom gaat u daar niet heen? Nou, uh, ik ben met druk met andere dingen. Oké. Okay. Ja. Nou, er ligt in ieder geval een motie voor. Dat heeft met de interne partijdemocratie te maken. Dat zal u interesseren, neem ik aan. Er ligt een voorstel van het bestuur om achteraf in grootschalige toelichtingsbijeenkomsten... het VVD-congres VD-volk te informeren over welke coalitie en waarom die is aangegaan. En nu ligt er een motie in die zegt nee. Wij willen gewoon, voordat dat eenmaal zover is, op bepaalde momenten, willen wij meegenomen worden in de besluitvorming. We willen onze C kunnen doen. Waar staat u? Aan de kant van het bestuur of achter deze motie? Nee, ik vind dat een hele verstandige motie, want uh, gezien uh, de laatste formatie. Uh, als uh, de, de VVD-leden eerder waren uh, geïnformeerd... of, of uh, bevraagd of advies hadden kunnen geven... dan was het misschien toch nog een tikkeltje anders gelopen. Hè? Want je kan je voorstellen dat niet de meerderheid hebbend uh, met deze samenstelling in de Eerste Kamer... dat daar leden waren geweest. Die hadden gezegd, uh, denk nou na... voordat je te snel tot deze samenstelling en, overgaat. En denkt u dan, vindt u dan dat dat alleen maar een vriendelijk bedoeld advies is... van denk nou na? Of zou het zoals dat bij de Partij van de Arbeid was... gewoon een congres moeten zijn wat zegt... hier gaan wij voor en jullie doen het niet? Nee, wij, nee, wij zijn verstandige mensen. Oh. Een advies is genoeg. <laughs> en, uh, een dwingend en, advies. Ja, nee, kijk, ik, ik neem ook aan dan dat, er, dat er heel nadrukkelijk en goed geluisterd wordt naar, uh, naar het advies. Uh, uh, niet meerderheid in de Eerste Kamer is toch, is toch uh, uh, politiek uh, ingewikkeld. Ja. Max, heb jij er iets uh, nog aan toe te voegen? Nou om te beginnen ik ben ik benieuwd of zo'n motie het gaat halen. Hoe uh, schat jij dat in al die congres al 100 jaar af? Eh. <lacht> ja, nou, uh, 100, nee, veel langer. Ja. Komt, <lacht> ja. Zo jong ben ik niet meer. Uh, nou ja, het is niet zo'n traditie uh, in de VVD. En de VVD heeft toch heel erg het vertrouwensmodel van de partijtop, zal wel weten waar ze mee bezig zijn. Mm. Dat is ook wel een van de leuke uh, dingen van de VVD, vind ik. Omdat die ontzettend, uh, dat ontzettend georganiseerde wantrouwen binnen de PvdA, dat uh, de, heeft, heeft ook een paar onsympathieke kanten. We hebben ook niet zo de neiging om hun eigen feestje te verstoren? Nee, de PvdA heeft natuurlijk een ontzettende parafecultuur... Ja. van dit moet voorgelegd en dat moet voorgelegd. Uiteindelijk blijkt het dan niks in te houden... want uh, als Diederik Samson het dan met, met een besluit van het hoogste orgaan... het congres niet eens is dan roept hij gewoon twee weken later weer een ledenraad bij elkaar... die het wel met hem eens maar, is. Maar okay, hier: heb je niet het idee dat het een beetje aan het veranderen is geslagen... in de VVD de laatste de VVD. jaren? De Zeker nu bij de, die inkomensafhankelijke ja, premie waar het is gaan rommelen... en dat ze niet meer zo blind makkelijk zeggen... de top ik, zal het wel goed doen? Ik, eerlijk gezegd, dacht ik ook toen meneer de wethouder... Uh, uh, <laughs> Zij dat hij daar wel voor voelde. Dat hij juist met dat voorbeeld zou ja. komen van de inkomensafhankelijke premie. Verder zit ik na te denken als het. Als je een... enorm te grijn zit. Ja, dat kunnen wij dan nou weer zien. Maar... Ik zit me wel af te vragen hoe, zal, hoe de dynamiek zal zijn. als, het, als bijvoorbeeld uh, die motie wordt aangenomen. waarvan mm -hmm. ik denk dat een, dat een jongere garde daar alweer veel meer voor voelt dan de wat oudere garde binnen de VVD. Hoe de dynamiek zal werken als, je, uh, als het een advies is. Uh, uh, ja, wat doe je daar dan mee? Ik bedoel, dat heb je Inderdaad, bij de PvdA ook. Dan heb je een congresuitspraak. En, ik bedoel, dat blijft altijd ingewikkeld. Maar die, die, die zomaar zeggen, ja het is een advies... en daar gaan ze wel verstandig mee om... dan krijg je toch weer gemorgen als ze daar uh, uh, niet naar luisteren. Dus dat, ja. dat, maar goed, dat blijft ingewikkeld. Want zoals Max net zei, dat is bij de PvdA ook. En daar worden gewoon echte moties aangenomen. En... Ja, en wat bij een politieke partij hmm. ingewikkeld blijft... Is, uh, is die partij er nou voor de leden... of is die partij er voor de kiezers. Een Tweede Kamerfractie, een partijtop, zal altijd zeggen... ja, we zijn blij met die leden en dat ze, dat ze flyeren en zo. Maar eh, we zijn er voor de kiezers. De Tweede Kamer is door de kiezers gekozen. Dus daar moeten we eigenlijk verantwoording aan afleggen. De partijleden, dat heb je nu bij de PvdA gezien, zeggen dan... nee, wij zijn de baas, wij zijn de hoogste baas. En dat blijft altijd schuren. En dat hm. is, schuurt ook inderdaad wel in de VVD, eh, nou, of minder? Nou, kijk, uh, ik, ik denk minder, maar ik, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is... als je, als je toch gaande het uh, traject van formatie één, twee keer je leden bij elkaar haalt. Uh, ik zie daar helemaal geen, geen, uh, geen moeilijkheden in. Goed luisteren, goed je, goed je oren laten hangen naar, naar, naar je leden. En het kan een boel uh, toestanden voorkomen. Ik denk dat het ook onder andere de zorgpremie, maar ook andere zaken... Uh, wellicht had kunnen voorkomen... Ja. Max, we hebben van de week gisteren eigenlijk al hebben het vreemdelingendebat gehad de coalitie PvdA VVD. VVD die hadden daar helemaal geen zin in. Het ging dus eventjes nog even terughalen over de aanpassingen die de PvdA aan zijn leden had beloofd uh, van die paragraaf in het regeerakkoord over vreemdelingenbeleid. Nou, het, het was eigenlijk ja, het was een ik heb het gezien het debat. Ik vond het een beetje een vertoning. Mevrouw uh, Marit Mai uh, die daar echt die heeft er ook echt goed het uiterlijk voor om echt stoïcijns helemaal niks te zeggen, constant te verwijzen naar een wetsontwerp... wat er ooit gaat komen. Is dit nu verstandige aanpak ja. of is het potsierlijk? Nee, ik vond het heel verstandig van haar. Het is natuurlijk een wat bitterige uh, mevrouw... Toen Ik gisteren keek, moest ik ook onmiddellijk aan haar moeder oud minister. May, denken, ja, want ja. denk ja, dat is een druk <fie> op erbij. ik net tegen het vanmiddag tegen de zij bij zijn, niet uh, zij hadden, rustig. De, nee, maar ze wel, heren, heren, heren. Zullen we dochter en moeder apart te beoordelen? Nee, maar ze was in een enorm moeras terecht gekomen, mevrouw May. Want dit uh, erop ingegaan. Was bedoel ja, natuurlijk. Want dit, dit, was een pestkop debat. Dit was echt door de oppositie aangevraagd om VVD en P van de A tegen elkaar uit te spelen. Een aantal weken geleden nog heeft de Tweede Kamer... naar aanleiding van de dood van Alexander Domatov gezegd... er moet veel veranderen, er moet veel gehumaniseerd worden... maar Fred Teven krijgt tot 1 juli de tijd om dat uit te werken. Dus ja, dit was inkoppen voor mevrouw May om te zeggen... Van, okay. zullen we even tot 1 juli wachten? Ben je daarmee eens? Nou, eens? Of was dit misschien wel heel erg star en uh, ik zeg niets... Nou, ik zat op de, op de perstribune en uh, ik, ik zat onwillekeurig ook wel te glimlachen. Want je, het is haar eerste grote debat over dit onderwerp. Ze heeft dat onderwerp in haar schoot geworpen gekregen... omdat een andere uh, Kamerlid dit niet meer wilde doen, dit onderwerp. Uh, dan is dit haar eerste grote debat. En ik ben het met uh, Max eens. Ze hadden geen zin in dit debat. En ik denk enigszins terecht, want het was inderdaad vooral pesten. Uh, er, is in, uh, er is in de zaak Dolmatov... Uh, in is al een humaner uh, beleid uh, gevraagd. En dus moet uh, staatssecretaris Steven aan het werk. Er was in, jan... in december was er al afgesproken dat er een onderzoek zou komen hoe. Uh, uh... Anders en soepeler zou omgegaan kunnen worden met het buitenschuldcriterium. Dat is heel ingewikkeld, maar dan mag je blijven als je niet naar het land terugkomt. Dus inderdaad, het was vooral heel erg pesten. En vervolgens kreeg ze toch nog van Teven. toch nog wel een toezegging als het gaat over. strafbaarstelling? Uh, van hulp aan. Dus ze hadden, het, ja, ze hadden de ja, aftocht. heel goed. ook een beetje halfslachtig, want er werd veel zekerder voorgesteld. dat die absoluut ja, nee, strafbaar nee, nee. zouden zijn. Nou, ja. dat nam die een beetje N terug. Ja, nee, omdat Tof? het dat juridisch nog uitgezocht oh, moest okay. worden. Maar ja. Wat, wat ik vooral zag was elkaar de ruimte gunnen, zodat Teven ook de terugtocht... je moet ook de terugtocht afdekken. We hebben hier een militair naast ons, die kan er alles over vertellen. Dat is ook de wethouder even voor de luisteraar. dat dat er nog iemand zit. Van de VVD. Militaire BD. Ja, de VVD. Meneer het was toch ook zo... althans, die indruk wekt het bij mij... dat de krachtige stoïcijnse houding van Merit Maai... mede ingrepen was door de controlerende functie van... lijkt wel voetballen... van de VVD. Nou, ik, ik denk dat de VVD uh, rustig even gekeken heeft hoe uh, uh, meneer Samson uh, dat uh, zou gaan regelen binnen zijn club. Ik vind ook dat hij dat toch uh, eigenlijk wel heel flink gedaan heeft. Dat hij dat niet kinderachtig gedaan heeft. En uh, uh, ik, ik denk dat uh, ze elkaar ook wel vasthouden, v uh, PvdA en VVD. En dat daar een beetje, een beetje in geschoven wordt, of dat er een beetje toegegeven wordt, dus dat, is, dat is all in the game, dat is helemaal niet erg. Maar dit is natuurlijk ook all in the game, dat de oppositie lekker pest natuurlijk, en met gooit en proberen, heel, heel vervelend natuurlijk. vindt als natuurlijk. er geen enkele reactie terugkomt. Natuurlijk, die, die, ze, ze proberen natuurlijk weg te drijven en uh, uiteraard proberen ze dat, dat hoort ook bij het spel. Ja, hoe zal er over gepraat worden op het congres? Zo van, nou dat is toch een uh, coalitiepartner, daar kun je van op aan en niks aan de hand daar en... Uh, ik, ik, Zoiets? Ik, Die toon? Ik, ik, ik denk het wel, ja. Ik denk, ja. Het wel. Ik denk dat het uh, goed overgekomen is. Okay. Ik denk ik dat het een congres wordt waar heel veel over de Partij van de Arbeid wordt gepraat? Dat soort congressen heb je ook wel eens, of zal het toch heel veel over de VVD gaan? Nee, wordt en dingen als integriteit. Uh, daar wordt over gepraat. ja, ja. Zullen we het daar maar gelijk over Laten hebben eigenlijk? Ja, wel. Integriteit. Uh, er zijn twee integriteitsinitiatieven uh, uh, uh, genomen. Er ligt een motie van tien uh, VVD-leden... waarvan wij daar één in de uitzending hebben gehad... raadslid van Barneveld. En Pluibers, dat zegt Barneveld, mevrouw Pluimers. Barneveld, ja, ja, maar Barneveld. En, en mevrouw Pluimers, die motie die, die zegt dat uh, een ieder... waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt... die zal geen politieke functie bekleden. Ik vond dat... Ik heb haar voorgehouden: is dat niet een tikje uh, antidemocratisch? Want je bent pas schuldig als je veroordeeld bent door de rechter. En dan toch al proactief zo'n motie indienen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, ik vind het niet helemaal uh, vreemd. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen. In Nederland is natuurlijk iemand nog uh, of is onschuldig uh, totdat zijn schuld bewezen is. Uh, aan de andere kant, uh, in de politiek moet er zelfs geen schaduw van wat dan ook uh, op je vallen. Dus. Vanuit dat oogpunt gezien is er wat voor te zeggen. Maar toen zeg ik tegen haar... maar als je er nou helemaal buiten jouw schuld ingelegd bent... en dat je daardoor dat er een zweem om je heen hangt... daar kun je niks aan doen. Dan ben je toch door deze motie de klos. Van een prachtige flits in de carrière in de VVD. Tot het moment eh, dat je onschuld bewezen is. Ja, ja. Dan, dan kan je vlekkeloos denken dat uh... iedereen... Waar ook eens is, is vuur. Nou ja, het is, vuur is, is het, is het, is, het is natuurlijk heel lastig. En we, we, we, we, we redeneren nou... U zet hem, uh, een uitzonderingsgeval waarschijnlijk, hè. Want in, in de meeste mm. gevallen zal er wel iets zijn ook. Mm. In een uitzonderingsgeval is, is, dat, is dat niet het geval. Nou, dus ik, ik ben geneigd om, uh, om met mevrouw... Die Plaars. mevrouw uit Barneveld Plaars. Uh, Plaars. Nou. Okay. Uh, een heel end mee te denken. Wat vind jij van, van de motie van tien? Ja, ik, ik, ik vind dat ook ingewikkeld. Maar ik vind wel een verschil tussen iemand beschuldigen... en een onderzoek van het OM. Dat moet duidelijk wel uit elkaar getrokken worden. Want het OM gaat niet zomaar een, een beschuldiging uitzoeken. Dan moet er al iets meer zijn. Ik ben het met mijn buurman wel eens dat het in de politiek... je bent weliswaar nog niet, nog niet schuldig bevonden. Maar ik, ik zou geloof ik ook, als ik zelf lid zou zijn... van een politieke partij, het ook wel fijn vinden... als mijn bestuurders ook inderdaad van elke zweem ontdaan zijn. Ja, en dan dan is het probleem, dan trek je je terug. He, als, dat, als dat je overkomt. Je Kun moet je dat je dan zelf ook eigenlijk doen. Wachten ja, tot zo'n onderzoek dat, afgelopen is. Je eigenlijk, het zelf ja. eigenlijk zou je dat zelf uh, uh, moeten doen. Maar we hebben het allemaal nog niet waarover... De, dit is allemaal naar de aanleiding van de zaak van Rij. Ja. Ja. Wethouder te, te Roermond. En wat mij veel meer intrigeert is in de hele zaak... is waarom uh, um, de... Um, daar, de, de, eigenlijk de, de lokale afdeling, vindt dat Van Rij uh, uh, een lijstduur had kunnen zijn. Hè? Ze hebben nu gezegd, nou voorlopig niet, en dan kijken we... en dan, het hangt nog boven de, boven de markt dat hij dan misschien ja. als de definitieve lijst komt. Dat intrigeert me, want de, weten zij iets wat wij niet weten? Uh, uh, doen ze dat uit winstbejacht voor Voor de, de, de kiezers? Dat zou ze bewegen? Is of populair. is het gewoon van, dat, dat is onze zaak hier in Roermond... en daar heeft de rest zich niet ja, mee te bemoeien? maar ik denk dat zij ontzettend onderschatten... dat uh, doordat je in het mediatijdperk leeft... het gelijk een probleem voor de hele landelijke VVD wordt. En uh, ik begrijp wel dat zo'n afdeling Roermond zegt... dit is onze autonomie, we, we hebben geen zin in... Uh, Pottenkijkers uit het land. Maar daar zit iedereen mee. Een gezinsvoogd maakt een fout en het is gelijk jeugdzorg zit fout. Ja. Ja. En een één rechter doet een foute uitspraak, de rechtspraak heeft gefaald. Ja. En zo werkt het in de, maar de tegenwoordig zoutjes... ook van het is gelijk, de VVD uh, is corrupt. De VVD is fraudeleus. Nou. Dus ze moeten daar wat tegen doen als landelijke partij. Ik ben het er mee eens. Het straalt natuurlijk af op, op de hele VVD. Dus het is niet verstandig om zo iemand op de lijst te zetten... Ja. Wat, hoe, hoe groot ook zijn verdiensten zijn geweest in het verleden. Nee, hè? Nog... Want daar komt het waarschijnlijk door. Hij heeft natuurlijk toch grote verdiensten gehad uh, voor, uh, voor de stad. Nog even over dat, dat een, zelfs een zweem van, hè, die integriteit. Dat voorstel van Ben Korthals, van het ja, hoofdbestuur. Dat het is hoofd, dan eigenlijk heel vreemd. Het hoofdbestuur, die, dat is het tweede initiatief qua integriteit. Die zeggen van, iedereen moet eigenlijk een verklaring tekenen... dat hij zich integer zal gedragen. Hij mag dat weigeren, uiteraard. Want we kunnen dat niet verplichten maar dan word je heel laag op de lijst gezet. Ja, ik vind dat, ik, ik vind dat uh, in, in mijn denken, uh, is dat tegenstrijdig. Want uh, uh, dan zou zo iemand, mag niet, je mag niet tekenen natuurlijk, tuurlijk mag dat, maar dan ja. kom je niet op de lijst. Ja, ja. maar, dus ja, ja, maar hij komt wel op de lijst, alleen niet nee, op zo'n hoge plaats. de nee, die, die integriteit uh, dat vind ik dat je moet tekenen, want het is, het, is een, het is een goed moment om nog even stil te staan, ook zelf, wat onderteken ik nou? Hmm. Oudje? Oké. ja. Ik vind als dat het enige is dat die integriteitsverklaring inhoudt, vind ik het een wassen neus. Want ik, ik, ik ga toch niet tekenen dat ik stel je voor dat ik bij mijn werkgever moet tekenen dat ik integer ben, ik bedoel, dan ga je al uit van een wantrouwen. Ja. Als daarin zou staan dat, dat je bij deze afspreekt dat als er ooit eens voorkomt dat het OM een, een zaak tegen je begint, dat je dan terugtreedt, dan zou ik het snappen, He, Want dan heb je een afspraak gemaakt ja. met elkaar, maar alleen maar tekenen <kwijnt> dat je integer bent. Ja, sorry. En Max, hoor, maar dat, dat is. En dan, dan ook nog een keer. En dan word je een een beetje weggedaan, maar niet helemaal. Namelijk gewoon iets lager op de lijst. Ja, je dus zou ook nog een soort integriteitskeurmerk hebben Van dat je erachter zet op de kiesbiljetten... Ja. deze integer, die niet... Of een, of, of een streep, dat je weet, boven de dertig zijn integer... en daaronder Maar voor Bernard booi is dat wel nee. niet ja. voor dat ja. je om andere redenen ja, ja, laag komt. te staan. Want kijk, kijk in wezen is het natuurlijk zo... dat je, je, je, je zou, als het goed was, geen integriteits... Uh, verhaal moeten hoeven tekenen. Mm -hmm. ja. Maar toch, als er een aantal zaken spelen, gespeeld hebben, is dat helemaal niet zo raar. Je moet natuurlijk een goede... Uh, ik, ik ken hem natuurlijk niet, niet uit mijn hoofd. Maar dat hij ondertekend wordt, nogmaals, dat, dat is uh, nog eens even stilstaan bij wat, wat, wat, wat ga ik nou doen? Wat, wat voor positie ga ik innemen in de politiek? Dus is prima. Die onderteken je. Niet ondertekenen, niet op de lijst. Klaar. Mm. Oké, okay. Dus niet een beetje <laughs> niet op de lijst, maar helemaal, nee, niet, je gewoon op... helemaal niet op de lijst. Ja. Maar ik ga toch uit dat hij dat gewoon, als het een, een, een, een zinnige houtsnijdende verklaring is... dat hij getekend wordt. Nou, we zullen het zien. Het congres is dit weekend. Dus maandag weten we alles. Of zaterdag misschien al. Bernhard je nou het mooie? VVD-wethouder, local burgemeester van Hilversum, Heel hartelijk bedankt. Leuk dat u er was. En Alkie van Roosel van de Groene en Max van Wezel, politieke mandator van Vrij Nederland. Ook hartelijk dank. Dit was Vida VPO. voor vandaag en voor deze week. Maandag zijn we er weer. En zometeen na het nieuws van half vijf. Tim Overdiek met nog veel meer nieuws in het Radio 1-journal. Er heel veel vragen ook. En vragen aan jou. Okay. Zijn er wel eens dagen dat je zonder contant geld op pad gaat? Dus alleen met je pinpas? Nee, nee. Nou, Pina? Heeft veel voordelen. Veiliger bijvoorbeeld. Om die reden is er een campagne vandaag gestart om pinnen, echt pinnen, zonder mm -hmm. contanten te stimuleren. Maar er is ook een keerzijde. En daar hebben we nieuws over. Hoort u straks in het NWS Radio 1 journaal. Ander nieuws op dorpsniveau. Boksmeer, het beroemde wielencriterium, gaat niet door. Het is een dorpsruzie tussen de Hoerika, de organisatie en de gemeenteraad. Die gaat er vanavond over bijeenkomen. Ik spreek in onze uitzending met SP-leider Emile Roemer. Die komt uit de Boksmeer. Misschien dat hij als speciale afgezant daar de vrede kan herstellen. Dat criterium moet blijven bestaan. Tim, we gaan er alles over horen zometeen. Dankjewel. Dit is Radio 1. E. Eerst nu het NOS-journaal met Dorald Negens. De twee mannen die gisteren in Londen op straat de militair vermoorden waren bekend bij de Britse inlichtingendiensten. Dat melden media op basis van bronnen binnen de regering. Duo zou de afgelopen jaren in een aantal onderzoeken naar voren zijn gekomen. De inschatting was steeds dat ze geen aanslagen wilden plegen. De Britse media melden ook dat de twee waarschijnlijk van Nigeriaanse afkomst zijn. Politie zegt daar niets over. Minister Schippers ontkent dat ze te laat is begonnen met het bestrijden van fraude in de zorg. SP-Kamerlid Leijten zei dat de minister nooit iets heeft gedaan aan verspilling en weglekken van geld. Schippers antwoordde daarop dat haar beleid van het begin af aan gericht was op het bestrijden van fraude. En vervolgens kaatsen ze de bal terug. Bijna alle voorstellen die ik heb gedaan, daar was u tegen, zei ze tegen de SP. Op het filmfestival in Cannes zijn opnieuw juwelen geroofd. Een halsketting met diamanten die bijna 2 miljoen euro waard is... werd gestolen tijdens een galafeest van een Zwitserse juwelier. Vorige week zijn uit een hotelkamer in Cannes ook al juwelen geroofd... ter waarde van bijna 8 ton. De OM heeft het vermogen van drugshandelaar Johan V. alias de Hakkelaar niet kunnen achterhalen. V. werd 15 jaar geleden veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Zou daarmee miljoenen hebben verdiend. Maar een jarenlange zoektocht naar dat drugsgeld is op niets uitgelopen. De OM zal hem daarom niet meer vervolgen voor witwassen. En in het Limburgse Horst zijn twee jongens van 13 opgepakt... omdat ze een cafetaria zouden hebben overvallen. Twee zouden maandag de zaak zijn binnengelopen... en daar een medewerker met een mes hebben bedreigd. Dus niemand gewond geraakt, er is dus ook niks gestolen. Maar de twee tieners zijn wel gisteren thuis aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten. En de verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. In de Randstad staan de meeste dagelijkse files rond Rotterdam. De opvallende files die staan vooral buiten de Randstad... Onder meer op de A28 van Assen naar Groningen. Daar is de weg zelfs helemaal dicht. Daar kom ik zo op. was ook een aanrijding op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Voorknopend Hoevelaken. Vijf kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. In het zuiden op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en Urmond. Vijf na een ongeluk. De weg is ook daar weer vrij. Op de A20 naar Gouda loopt het vast voor Moordrecht, 8 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden bij de afrit Moordrecht. Dan de A28 van Assen naar Groningen bij Fries, 5 kilometer. De weg is daar dicht, er ligt olie op de weg. Omrijden kan het beste via Heerenveen over de A32 en de A7. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. Het is gemakkelijk, het is veilig. Betalen met je pinpas. Geen gedoe met munten en biljetten. Maar pinnen heeft meer haken en ogen dan u wellicht denkt. Wel eens stilgestaan bij wie meekijkt met uw pingedrag. En wat je met die gegevens kunt doen. Blijf luisteren. We volgen natuurlijk de ontwikkelingen in Londen. De gruwelijke moord op een Britse militair op klaarlichte dag. De manier waarop doet denken aan de moord op Theo van Gogh. Ik spreek daarover met de oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Hoe afschrikwekkend en verontrustend ook, de Britse premier Cameron. Cameron kwam met deze reactie. Maar een van de beste manieren defeating terrorisme. is om go normale our te normal lives, En dat is wat we allemaal zullen doen. Geheel naar Britse traditie, blijf kalm en ga door. En dat is waar wij beginnen. In Londen, dus, in de wijk Woolwich. waar twee mannen gistermiddag een militair vermoorden. Het tweetal, zo blijkt nu, was bekend bij de Britse inlichtingendiensten. Dat meldde Britse media. Correspondent Anne Sane in de wijk Woolwich. Anne, wat is er bekend over de daders? Ja, er is inmiddels inderdaad uh, meer bekend over in ieder geval één van de daders. Uh, het zou gaan om de 28-jarige Michael Adebolajo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, gisteren zag je hem op uh, beelden met bebloede messen uh, rondzwaaien. En wat we nu weten is dat hij een, een bekeerd moslim is. Uh, toen hij ging studeren in 2001 uh, zou hij van het christendom zijn afgestapt. Uh, en wat inderdaad opvallend is, is dat de daders al door de politie in de gaten werden gehouden. Uh, Michael Adebolagio... Uh, uh, zou zelfs opgepakt zijn toen hij vorig jaar het Verenigd Koninkrijk wilde verlaten uh, en uh, op het vliegveld. En uh, waar hij van plan was heen te gaan, weet ik verder niet. Uh, maar ze werden dus wel door de politie gemonitord. Uh, en werden in ieder geval toen niet gezien als directe bedreiging voor de samenleving. De hoogste veiligheidscommissie van het land is vandaag in spoedberaad bijeen geweest. Uh, wat heeft dat opgeleverd? Uh, ja, de, David Cameron uh, riep een speciale crisiscommissie bij elkaar om de nationale veiligheid te bespreken. Uh, een uur lang spraken uh, hooggeplaatste politici en beveiligingsexperts de situatie. Uh, en daarna gaf Cameron een verklaring. Uh, daarin zei hij dat mensen vooral rustig moesten blijven. Uh, en uh, inderdaad, wat je er net ook al hoorde, de beste manier om terrorisme te bestrijden is uh, gewoon door te gaan met het leven. Uh, inmiddels is er een groot onderzoek gestart naar de toedracht uh, van de aanslag. Uh, daarmee is een speciaal antiterrorisme-team mee bezig. Uh, tot nu toe zijn er twee invallen gedaan. Een uh, huis in Londen en in uh, een uh, appartement in Noord-Engeland. Uh, verder weten we dat allebei de duikers door de politie zijn neergeschoten... omdat ze gisteren ook een politieauto aanvielen toen die uh, op de plaats van het delict uh, aankwamen. En ze liggen nu allebei onder strenge bewaking in het ziekenhuis. Een van hen ligt uh, nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis... Dus die kan worden verhoord. Of de andere dader al gesproken heeft met de politie... dat weten we verder nog niet. Je bent nu in die wijk, Anne, waar het uh, precies een etmaal geleden gebeurde. Hoe is de sfeer daar nu? Ja, ik ben vanmiddag de hele uh, middag inderdaad in, in de wijk geweest. Uh, je zou kunnen zeggen dat mensen... Uh, die doen niet echt per se heel bang aan... Uh, de meeste mensen werk is van, van zonderlingen. Uh, maar de situatie is wel gespannen. Uh, vanmorgen werden alle kinderen in de school... ...die vlak naast uh, de plaats van het incident... Uh, ...daar werden alle kinderen door de, uh, hun ouders gebracht. Uh, leraren van de school stonden buiten om ze op te vangen. Uh, de straten waren gezet met wind. Uh, en ook vanmiddag was uh, de Londense burgemeester Boris Johnson in de wijk. Hij trok ook veel uh, mensen waren toen weer een beetje boos omdat hij uiteindelijk geen verklaring uh, gaf voor het gemeentehuis. Dus ja, alles is een beetje anders vandaag. Uh, mijn collega Arjen van der Horst, uh, hij was ook in de wijk vandaag. Hij sprak met mensen die het incident hebben zien gebeuren. Politiehelikopters in de lucht, veel agenten op straat hier in Woolwich. En de media en omstanders worden op grote afstand gehouden via een cordon... Daar op 100 meter afstand zien we een wit tentje staan. En onder dat tentje, dat is de plek waar de man gisteren werd afgeslacht door de twee mannen. Veel like 10 from here. Um, sleep last night. bewoners komen hier om bloemen te leggen, om een laatste eer te betuigen aan het slachtoffer. En de bewoners zijn dan ook diep onder de indruk van wat er hier gebeurd is. Deze man bijvoorbeeld, zijn kind gaat naar een school. Die pal staat naast de plek waar het gisteren allemaal gebeurde. innocent man Andere bewoners zijn bezorgd door dit incident, zijn bang om de straat op te gaan naar wat er gebeurd is. It's made me change the way I come out and the way I treat my kids. I, I won't let them play out no more. Well... En ik wil niet uit de the want ik voel me niet comfortabel, ik voel me niet veilig. En de plek van het incident ligt pal naast een kazerne. En we weten dat het slachtoffer een soldaat was, een militair die hier gelegerd was in deze kazerne. My nephew Owen um, O'Brien, actually, he used to go to that barracks. He's actually a soldier. Deze bewoner ze heeft zelfs familie die op de kazerne werkt. En zij vroeg zich natuurlijk meteen af gisteren: ja, is het ons familielid dat is aangevallen? So it was like, do you know who it was? You know, are you okay? And you know shocking. Het incident gebeurde in het midden van de dag. Er waren veel omstanders. Er was winkelend publiek. Schoolgaande kinderen. En deze bewoner zag het allemaal gebeuren. I chased up the hue after him. Carried up to here where the green sign is. And saw the guy at the end of the road there standing there with a machete in his hand. The blood going up to me and lasting him to film it. En hij had meteen in de gaten dat dit niet een doorsnegeweldincident was. Want hij zag dat de verdachte bleef staan met een mes in zijn hand. I mean, normally people carry out a stabbing, randy or a shooting, and then they run. These guys weren't running. They were just standing there. Ja, normaal loop je meteen weg naar geweldsincident. maar ja, dat gebeurde hier niet. Zij bleven duidelijk wachten op de politie. Serrific, it is. I mean, just in broad daylight there was people on buses watching out of windows, you know. En zo laat deze terreur daar deze wijk boos, verdrietig en bezorgd achter. De verbijstering in Londen een etmaal later. Verslag van onze correspondenten in Londen. We gaan naar Kleef, net over de grens bij Nijmegen. Daar is op dit moment de Duits-Nederlandse regeringstop bezig. Van beide landen doen zes ministers mee. Onder leiding van bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte. Ook in Kleef, Wilco Boom, Wilco. Dan denk je, politici, weg uit Den Haag, weg uit Berlijn. Lekker de hop strop dafjes af. Is de sfeer ook zo? Nee, in tegendeel Tim. Het is hier allemaal super officieel. De militaire kapel die de volkslieder heeft gespeeld. Er is de inspectie van de militaire erewacht door de bondskanselier en onze minister-president. En dat onder toezicht oog van een hele rij Nederlandse en Duitse ministers onder paraplu, Want het regende hier op dat moment pijpenstelen. Dus het is een hele officiële gebeurtenis. Die eerste Duits-Nederlandse regeringstop. Klinkt heel gewichtig, maar wat is het belang van deze top? Nou, het is vooral bevestiging van de vriendschap die er is. Uh, dat, dat willen de beide landen hiermee uitstralen. En het is voor Nederland natuurlijk wel echt belangrijk. Nederland is het eerste kleine land waar Duitsland zo'n top mee houdt. Ze doen het ook wel met andere landen, maar die zijn allemaal groter. En uh, Duitsland is natuurlijk voor ne Nederland een extreem belangrijke handelspartner. De grootste handelspartner van Nederland. Uh, ik geloof dat we hier voor, voor circa 90, miljoen, of 90 miljard per jaar naar exporteren. En uh, het is voor Nederland natuurlijk uh, goed om uh, op deze manier even... het speciaal contact met Duitsland te hebben. Ja, en hoe belangrijk is het voor de Duitsers? Nou, de Duitsers laten hiermee zien dat ze kleine landen binnen de uh, Europese Unie ook serieus nemen. Kijk, uh, ik zei het al, Duitsland heeft ook toppen met landen als Rusland en Frankrijk. Nu dus ook met het kleine Nederland. En dat is omdat Nederland altijd een trouwe partner is. En ik sprak hier even over met minister Altmaier van Milieu, een belangrijke CDO En die zei ook, dit is zelfs voor Duitsland, ook voor Duitsland, een belangrijke bijeenkomst. Ik denk dat we ook de aandacht van het brede publiek moeten trekken. En dat is een uitstekende, een uitstekende de mogelijkheid vandaag om duidelijk te maken dat uh, Nederland en Duitsland partners zijn, dat we heel veel van elkaar kunnen leren, uh, En dus ik denk het is heel belangrijk dat we de bilaterale, uh, de bilaterale dimensie van onze samenwerking sterken. Ja, een versterken van de bilaterale betrekkingen. Dat is wat Altmaier zegt. Dat is hier belangrijk. En we moeten ook niet gaan verwachten dat hier nog uh, hele grote opzienbarende besluiten gaan, genomen gaan worden. Het belang zit hem vooral in het houden van de bijeenkomst zelf van de top. De meeting is the message. Dat is eigenlijk de boodschap die ze hier uitstralen. We vinden elkaar belangrijk en daarom zijn we hier met elkaar. Wilke boom? we spreken na zes uur als we er misschien wat meer resultaten uit deze top zouden kunnen berichten. Tot later. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Pinnen, geld pinnen, daar verdiept Josephine Trehi zich vandaag. in. Josephine, je bent in Almere. Er wordt vanmiddag een nieuwe pincampagne gelanceerd. Waarom is dat nodig? Ja, nou, de vorige campagne die is uit 2007. Misschien ken je die nog wel, die klonk zo. Kleine aankopen mag u gerust binnen. Klein bedrag... Mag. Ja, nou ja, sindsdien ja, zijn we allemaal mag. veel meer gaan pinnen. Ja, precies. Dus uh, dat heeft ook succes gehad. We zijn allemaal veel meer gaan pinnen. Maar het is nu zo dat uh, het gaat vooral om die kleinere bedragen... bijvoorbeeld bij de snackbar of bij de tabakzaak. Dan denken mensen nog vaak van... oh, ik betaal maar contant, want dat is fijner voor de winkelier. Nou, dat is dus niet zo. Ze willen eigenlijk dat we gewoon alleen maar gaan uh, pinnen... want uh, dat is veiliger, minder overvallen. Dus vandaar dat ze nu een uh, nieuwe slogan hebben bedacht. Die klinkt zo. Pinnen? Ja, graag. Ja, en hier in Almere is burgemeester Joritsma die is, uh, enorm uh, de pin aan het promoten. En die gaat zo direct om vijf uur ook uh, de campagne sta, uh, steunen. Ze gaat haar portemonnee uh, letterlijk in een kluis leggen. En een week lang geen cash geld meer gebruiken, alleen nog maar pinnen. kijken, uh, even kijken hoe, gaat, hoe dat gaat met de burgemeester. Uh, tot dan ja. na vijf uur. Zonder geld. Tot Deutofie. straks. fiets. Ja. het Zwaan bij de AWB goedemiddag. Goedemiddag staat in totaal 100 kilometer file en er zijn ook wel een paar problemen op de weg. Want op de A20 naar Gouda bijvoorbeeld, daar staat nu 8 kilometer file voor Moordrecht. En dat komt door een ongeluk bij een spoorwegovergang bij Moordrecht. De slagbomen blijven daar naar beneden, vandaar dat die afrit vol loopt. Verkeer naar Gouda kan dan ook beter een andere route kiezen, bijvoorbeeld via Gorkum De A28 Assen richting Groningen is dicht bij Vries. Er ligt daar Audi op de weg, maar ik zie juist dat alle rijstroken weer worden vrijgegeven. Verslaggevers... Correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. The moon uit 1985, de Waterboys bestaan nog steeds, maar in een iets wat andere samenstelling. Herr Timstra, goedemiddag. Ja, goedemiddag. 23 mei 2013 is de dag van koud, kouder, koudst. Ja, het is erg koud op dit moment. Um, de temperatuur in de beeld zit ongeveer rond de waarde. Zo koud is het eigenlijk, uh, ja, dat is de laagste waarde die we de afgelopen 100 jaar hebben gehad. Koudst. Sinds 1900. En in het oosten van het land is op sommige plaatsen de 10 graden zelfs niet eens gehaald. Onder de 10 graden? Ja, maximumtemperatuur onder de 10 graden. Dat komt heel weinig voor. Wauw. Kunnen we troost putten, Gert, uit het feit dat wij in Nederland misschien niet alleen staan... als je om je om ons heen kijkt? Ja, maar dan moeten we wel in de directe omgeving kijken. Dus ook in, uh, nou, zeg maar, Engeland, uh, België, Noord-Frankrijk, Duitsland... al die gebieden, daar is het ook koud. Het heeft te maken met een soort uh, bel met koude lucht... die. Uh, precies boven ons hoofd zit op dit moment. En ja, daar hebben we dat koude weer op dit moment aan te danken. Maar als je een beetje verder kijkt... dan uh, kun je toch beter op een andere plek in Europa zitten. Want ja. zelfs in Hoe Scandinavië... daar komen temperaturen voor van zo'n 18 graden. Bijvoorbeeld uh, voor morgen gaan we uit van een temperatuur van 18 graden in Helsinki... Dus je kunt beter daar zitten dan hier? Ik weet niet of dat redt morgen, maar hoe dan ook. Um, om het allemaal nog een tikkeltje erger te maken voor ons hier in Nederland... laat ik het woord nachtvorst vallen. Vertel. Ja, dat klopt. Dat, uh, door die koude lucht uh, kan de temperatuur vannacht... vooral in het oosten van het land behoorlijk dalen. Het is zo dat het nu wat aan het opklaren is. En die opklaringen die houden vooral vannacht in het oosten van het land lang stand. En dan kan het zomaar zo zijn dat uh, de temperatuur naar het vriespunt daalt. En aan de grond, daar wordt het vaak nog wat kouder... Daar kan het gewoon een paar graden gaan vriezen. Min 2 of zoiets, dat, kan, dat is heel goed mogelijk bij dit soort weersomstandigheden. Ook dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar. Wij zijn niet in de gelegenheid om morgen lekker naar de zon in Finland te gaan. Dus kijk even vooruit deze week. Hoe ziet het er dan uit? Het kan niet slechter, hè? Nee, het kan eigenlijk niet slechter. Dat is het voordeel dat als je zeg maar, op de bodem zit... dan kan het eigenlijk alleen maar beter worden. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk zou ik de zin moeten, moeten gebruiken van minder slecht. Want het gaat wel iets omhoog met de temperatuur. Maar de verschillen zijn maar minimaal. Uh, we komen in de buurt van de 12 graden uit. En elke dag is er kans op regen. Dus echt grote verschillen. Dat zullen het niet zijn. Maar goed, zo koud als vandaag zal het waarschijnlijk niet meer zijn. Dan stonden dagen. wij samen naar buiten te kijken. Zagen we de zon, zagen we de regen en de verwachtingen. En ik heb volgens mij niet eerder zo'n sombere weerman gezien hier bij de NOS. Nee, ik moet zeggen dat uh, ook voor mij persoonlijk is dit, dit niet mijn favoriete weertype. Dus zeker als het dan lang duurt, dan, uh, ja, dan wordt het toch een beetje vervelend, uh, ook, ook voor mij. Minder slecht, dat zijn de woorden waar we ons dan maar om vastklampen. Dankjewel, Geert. Bedrijven die winst maken niet het belangrijkste vinden. Ze bestaan, hebben steeds meer personeel nodig ook. Er is een term voor bedacht, social enterprises. En het aantal banen bij dit soort bedrijven steeg de afgelopen twee jaar met 25 procent. Sommige van die bedrijven bieden bijvoorbeeld werk aan mensen van de sociale werkplaats. Zoals TL-buisvervanger Green Fox. Dat bedrijf heeft na drie jaar zo'n 100 werknemers in dienst. Waaronder Wendy en Willem eerst de, de oude monturen gaan we dus uh, de lampen. slopen, zeg maar. De deze steek, uh, gaat eruit en dan komt deze in de plaat. En dan is een dunne en die is dan een schizijner. Ja. Kijk wat schroef, is. schroef je er weer in. Ja, inderdaad. Anders valt hij eruit, hè. Een ringetje erbij. Ik ja, zie hier heel dat dat veel TL-buizen hangen in deze meubelzaak. Tuurlijk. Dan wordt het allemaal gedaan, natuurlijk. Achter elkaar. Dan nou staat je baas ook uh, hier langs je. Hè? Renzo, is het fijn om voor hem te werken? Jawel, waarom niet? Nou, ja, geen probleem met mij. Renzo Deurlo van uh, Green Fox, het bedrijf dat uh, deze TL-buizen vervangt. Wij maken bestaande armaturen, renoveren we, zodat ze zuiniger zijn in gebruik. Sociaal ondernemer, een social enterprise noemen ze uh, dit soort bedrijven. Die zijn in opkomst, er is steeds meer werkgelegenheid. Wanneer ben je een sociaal ondernemer? In onze optiek, dat je niet alleen kijkt naar winst... Maar ook kijk naar de secundaire dingen. Zoals het creëren van werkgelegenheid of het reduceren van CO2. Werkgelegenheid, dat hebben andere bedrijven ook, neem ik aan, die dat creëren. Ja, of alleen. Shell die ja. probeert ook CO2 te reduceren. Ja, wij doen het net iets anders dan Shell. Wij creëren werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of voor ons een heel logische keuze omdat uh, de medewerkers bij Greenfox hebben allemaal een voorsprong op de arbeidsmarkt. Omdat het heel vaak gaat om repeterende werkzaamheden. Uh, die voor een langere periode gedaan moeten worden. We zijn begonnen met uh, vier mensen op 10 uh, vierkante meter uh, ja, hard werken. En drie medewerkers van de sociale werkvoorziening. Um, ja, inmiddels zitten we op 800 vierkante meter met uh, wat meer mensen. En hoe verwacht u die groei doorzetten? Uh, ik verwacht dat de groei nog harder gaat. Maar u wilt ook gewoon winst maken. Neem ik aan. U wilt ook. Beter wonen, ja. euh, mooiere ja, ja. tv. Ja, maar het is niet het belangrijkste. Sociaal ondernemen houdt in dat je in eerste instantie... dat kan je alleen maar doen door goed te ondernemen. En een van de uitvloers daarvan is dat je het op die manier goed kan inrichten. Nu komt u vast ook wel eens mensen tegen die zeggen... nou, dat heb je goed geregeld, Renzo. Uh, goedkope arbeidskrachten, een uh, stempel, groen bedrijf. Wat zegt u dan? Uh, ja, laat het duidelijk zijn dat de ambassadeurs zoals Willem en Wendy... enorm uh, veel op ons afstralen. Kijk, zij zijn positief over het werk. En uh, een gemiddelde werknemer uh, die zal niet zo trots zijn uh, uh, op het bedrijf waar hij werkt. Als onze medewerkers, die lopen toch wel over het algemeen een stukje harder. Wendy, ja. ook nog steeds heel tevreden? Ja, mooi. Waar staat de volgende klus uh, gepland? Ik hoor net dat we waarschijnlijk naar Wien gaan, in Rotterdam. Ik heb nog even naar Willem, hij zit vast... Bijna. Ja. Hoeveel lampen worden het uh, die vervangen moeten worden, weet je dat? Dat weet ik niet. Het zullen uh, rond 1300 lampen zijn. Hoe uh, 1300. 1300, oké. Okay. Nou, dan zijn we een poosje bezig. Ja, toch? Dat is uh, alleen maar goed. Zegt Willem van Empel, medewerker van Green Fox, in gesprek met Nick Wouters. Eva Jinek die mag zondag uitslapen. WNL vervangt de presentatrice van Jinek op zondag... voor de laatste vijf afleveringen van het seizoen. Welkom op deze zondagmorgen. Welkom op deze donderdagmiddag, even Jinek. <laughs> Hallo Tim. Ga je uitslapen zondag? Ik denk het wel, voor het eerst in anderhalf jaar tijd. Ik, ik hoop dat het lukt. Ik ben zo gewend om om vijf uur op te staan op zondagochtend... dat ik me afvraag of het gaat lukken, maar het is wel de bedoeling. En hoe laat ga je dan naar bed op zaterdag? Voor het eerst ook weer heel laat, denk ik. Ja. Ga je hem ook missen, <laughs> deze tune die we net hoorden? Ja, natuurlijk. Het hoort helemaal bij mijn, uh, ja, bij mijn babytje eigenlijk, mijn zondagochtendprogramma... En als ik het hoor, nu ook, terwijl ik het door de telefoon hoor... dan ben ik al helemaal in de studio. En dan ben ik daar. En het is bij uh, grote vreugde op professionele vlak. Dus ja, ik ga het zeker missen. Maar goed, dat babytje is nooit tot volle wasdom gekomen... omdat je zelf hebt besloten weg te gaan en naar de KRO te gaan... waar je een talkshow gaat beginnen. Vanmorgen kwam het besluit, uh, geruime tijd na die aankondiging van jou... dat je niet meer hoorde terugkomen. Hoe ging dat? Vanmiddag hoorde ik het van mijn hoofdredacteur... dat ik uh, zondag niet meer te komen. En hoe kwam dat bij jou aan?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 Daarmee of zeg maar van de buis wordt gehaald. En dat ik ook niet eens afscheid kan nemen van mijn kijkers. Dat vond ik echt, uh, ja, vind ik echt lastig. Ja, Bert is Bert Huisjes, de hoofdredacteur van WNL. Ja. Die trouwens toen je bekend maakte te gaan stoppen, ook jou heeft verteld. Zo hebben we begrepen van hem dat hij op zoek zou gaan naar nieuwe presentatoren. Ja, en dat vind ik ook logisch dat hij op zoek ging naar nieuwe presentatoren voor WNL. Ik heb het ook zo verteld, ruim op tijd. Uh, zodat Bert ook echt de tijd zou hebben om nieuwe mensen te zoeken voor het nieuwe seizoen. Maar ik had nooit bedacht. Uh, dat hij mij voortijdig van de buis zou halen. Zeker niet als ik nog maar vijf afleveringen te gaan heb. En mijn doel was juist om heel mooi, uh, netjes het seizoen bij WNO met evenveel overtuiging af te maken. Ja, is het gebleven bij een mededeling of ook met de uitleg waarom je dus die laatste vijf afleveringen niet mag maken? Uh, het was meer een mededeling van uh, wij vinden dit belangrijk om het zo te doen. En uh, dat is het. En zijn er dan geen contractuele afspraken die het mogelijk maken voor jou om het seizoen af te maken? Um, ik heb mijn contract er nog niet bij gehaald. Maar uh, goed, ja, ik denk dat als je hoofddirecteur zegt, je bent niet meer welkom om te presenteren, dat dat, dat wel lastig is om dat uh, op een fijne manier dan weer af te dwingen. Dus maar daar zou ik nog naar moeten kijken. Maar ga je dat ook doen? Uh, ik zal er zeker naar kijken, maar ja, zoals het nu is, het is donderdagmiddag, weet je, dat, uh, dat lijkt me lastig. Ja, ik neem aan dat je al in de volle voorbereiding was voor de uitzending van komende zondag. Wie zou er dan naast ja. de bank zitten? Sowieso Goedele Likens en uh, Guus Meeuwis hadden we ook al lange tijd uh, op het bord staan in de planning. En uh, de politieke gast die dient zich meestal de loop van de week aan. Uh, dus die was nog niet rond. Maar in ieder geval die twee. Uh, ja, ik weet niet. Uh, misschien hebben ze het al gehoord. Ik weet het niet. Ik heb nog geen kans gehad om ze zelf te bellen. Um, moeten we toch nog even wat nieuws maken? Je gaat natuurlijk bij de KRO <lacht> aan de slag. Um, wat ga je daar doen? Wat zijn de tijdstippen? Uh, vertel even wat meer over die talkshow. We hebben nog uh, ruim een minuut. Ik weet het niet, Tim. Dat is een beetje het punt. Kijk, de KRO heeft de ambitie om een opinierend actualiteitsprogramma te maken. Dat willen ze met mij samen doen. Daar ben ik ook met z'n ze in zee Gaan Ik verheug me daar er heel erg op. Maar wat het wordt en hoe laat het wordt uitgezonden, dat weet ik dus nog niet. Ja, ga je het alleen doen of met iemand erbij als presentator? Voorlopig ben ik alleen. Oké, okay, en dat vind je ook wel prettig? Dat ben ik nu gewend, maar ik kan me zo zoal voorstellen... als ik over fantaseer om naast iemand te zitten... Uh, op wie je kan steunen, met wie je ook kan sparren. Dat lijkt me eigenlijk ook wel heerlijk. En dat en ik bak... heb het ook wel eens met jou samen een uitzending gedaan, vond ik altijd heel fijn. Uh, ja, dat was op de radio. Precies. Konden we doen wat we wilden. Ja, <laughs> en hoeven we ook niet rechtop te zitten, Tim. Dat is ook het heerlijke van de radio. Dat is waar. Nou wordt het er erg klef. Je blijft in ieder geval op maandagavond met het oog op morgen wel presenteren. Zeker. Houden we ons daar aan vast. En uh... Wat rusten zaterdagavond, lekker uitslapen zondagochtend. Het programma wordt uh, gepresenteerd door Janneke Willemsen. En afwisselend bijgestaan door Charles Groenhuizen of Paul Jansen. Dat maakte de omroep WNL bekend af uh, vandaag. Uh, Even Janneke, dank voor je tijd. Dankjewel Tim.